1 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Franse president Hollande noemt het akkoord over Oekraïne... een echte kans om de situatie in het oosten van Oekraïne te verbeteren. Bondskanselier Merkel spreekt van een sprankje hoop... maar volgens haar zijn er nog grote hindernissen. Merkel en Hollande hebben de hele nacht onderhandeld met Poetin en Poroshenko. In het akkoord is onder meer een staakt het vuur afgesproken... dat in de nacht van zaterdag op zondag ingaat... Zojuist is in de Tweede Kamer het debat begonnen over de gaswinning in Groningen. Minister Kamp wil de gaswinning tijdelijk terugdringen. Coalitiepartij PvdA wil dat de gaskraan definitief flink wordt dichtgedraaid. Voorafgaand aan het debat demonstreerden Groningers tegen de gaswinning. En ook commissaris van de Koning van Groningen demonstreerde mee. Bij de politie in Amsterdam heeft zich gisteravond een man gemeld... die zegt dat hij betrokken is geweest bij een dodelijke schietpartij... in de Amsterdamse wijk Slotermeer. De man uit permanent meldde zich een paar uur na de schietpartij... waarbij zijn ex-zwager om het leven kwam. Er werd al vanuit gegaan dat het ging om een familieruzie. De Deense fotograaf Mats Niesen heeft de World Press-foto gewonnen. Hij maakte een intieme foto van twee Russische homo's met de titel Homofobie in Rusland. De eerste prijs in de categorie Hartnieuws ging naar fotograaf Boelen Kilic. Hij maakte een foto van een meisje in Istanbul dat gewond is geraakt bij rellen tussen politie en demonstranten.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 Wat hij later worden zegt hij uh, um, uh, Kalem Stuart Kapper of Newscoster, een van de drie. Wauw. Hij is vier jaar oud. Ik zei vandaag tegen hem, joh. Ik moet in Rotterdam optreden. Oh, Rotterdam, ah? Oh, S'avonds Kralingse bos. Mm. Ja, We krijgen we nou, we krijgen we nou. Ik dacht al, waar ken ik jou van? Hey. Oh, ja. En laatst, laatst ben ik met mijn neefje naar Euro Disney geweest. Nou, dat vond hij het mooiste op aarde. Had het helemaal opgedost. Luiertje van Wasatsi, slappetje van Chanel, speentje van Otazou. Wauw. En we lopen er rond. En wie komt er ons aflopen? Mickey Mouse. Hij helemaal door het lint heen. Oh! Mickey Mouse, wat zie je er prachtig uit. Je bent een vleesgeworden verrassing. Oh.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 Maar die wordt ook nog geneukt door zijn neef. Dat is toch zielig. Katrien Duk, Desperate Housewife. Ja, matras van Dukstad. Nou, het enige leuke van Euro Disney is de attractie... It's a Small World After All. Ken je de attractie? Dan ga je in drie minuten met een bootje door de hele wereld heen. Dat wil jullie vanavond door mijn wereld in Leiden doen. Het is een kutattractie. Maar dat liedje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 Die uh, wil graag weten hoe. Uh, dat die, hij wil leren dansen. met jou. Nou ja, oké. Okay. Kan toch? Nou, nee, dat uh, het. teach me how to dance with you. Het was. Uh, courses. En uh, verder. Uh, daarvoor natuurlijk Jochen Meijer. met zijn. Uh, ontzettend leuke conferentie. En uh, daarvoor, uh, voor daarna dan weer de BG's met. Uh, you should be dancing. Oftewel, ik ga eens even kijken naar. Uh, naar Dolly of ze de meneer al aan de telefoon heeft. Heb je hem? Oh, je hebt hem al. Heb je hem al? Ja. En oh, dan ga ik hem onder de knop zetten. Want anders <laughs> werd, werd die man ook niet meer gebeurt. Oké. Okay. Nou, dan gaan, we, dan gaan we verder. En uh, dan gaan we natuurlijk naar de vrijwilligersfactuur.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 Nou en Ruud vroeg het net al. Hebben we de meneer van de, van de vacature van deze week al aan de telefoon? Als het goed is, is hij er. Want Bob, ben je daar? Ik ben hier hoor. Bob is, Ja? ja Goedemiddag. Bob is in de uitzending. Goedemiddag. Welkom in onze uitzending van Zandvoort Lunch. En uh, in het item vrijwilligersvacature. Want ik heb begrepen dat jij deze week een hele leuke vacature aanbiedt. Klopt dat? Ja. Ik denk het wel dat die leuk is. In ieder geval, uh, daar waar het om gaat, is heel leuk. Wij zijn uh, een stichting uh, Independent Wheels. Ja. En dat zorgt er al tien jaar voor dat mensen met een mobiliteitsprobleem... Uh, meer keuzes hebben dan scootmobiel en rolstoel. Ja. Wij uh, promoten namelijk het staand vervoer. Uh, en dat doen we meestal op een parallele tweewieler. Zoals daar is een Segway of in de uh, laatste, laatste tijd... Rijden we ook heel veel op de Ninebot. Dat is een soort gelijke machine als de Segway. En een Segway, dat is dus zo'n zo'n apparaatje. Ik zie ze soms wel eens gaan in groepjes over de, ja. over de zeeweg. Dat, dat is zo'n ding met twee wielen. En ja. daar zit een plateau tussen, ga je staan. En dan kun je dan zit er een stang, hè, en een stuur. En dan kan je mee gas geven, denk ik. Nou, ik of nou ja, ja gas geven, de, kun je vaart maken. Ja, precies. <laughs> En dat is voor, uh, voor valide mensen is dat heel leuk. Hè? Kun je op, de, op de boulevard kun je die dingen huren en je kan ja. er mee doen. Ja. Maar voor minder valide mensen is dat nog eigenlijk veel leuker. Of, uh, nou, leuker is niet eens het goede woord. Het is meer. Geschikt. Uh, het ver, nou ja, het vervangt eigenlijk lopen als enige apparaat. En dat ja. is uh, het grote belang ervan. Want je bent wel minder valide, maar je ziet er niet zo uit. En um, het is nog steeds zo in Nederland dat als er iets met je is en je vraagt een voorziening aan... dan word je eigenlijk meteen verplicht om te gaan zitten. Ja. Terwijl dat in heel veel gevallen nog niet nodig is. Nee, ik, ik snap dat. Uh, want, want ja, als, als je uh, in, in, in die situatie terechtkomt... dan wil je eigenlijk nog niet daaraan toegeven hè, dat je ja. moet gaan zitten. En Precies. dan zou dit ja. natuurlijk een mooi alternatief zijn. Dat is het. En uh, het is ooit begonnen met uh, Tim, mijn zoon. Ja. Die, die heeft een, uh, een harte longziekte. Ja. En die um, kan 200 meter lopen. En dat ja. vind je wel op. Ja. En ja, die zocht, uh, het, wat is het alweer, tien jaar geleden ja. een, uh, een uh, oplossing voor dat probleem. Dat ja. Dat zijn we gaan, gaan, gaan zoeken op het internet en vonden we zo'n apparaat met twee wielen aan de zijkant, ja. waarvan iedereen toen nog dacht, ja, dat is wel grappig, maar dat is een filmpje en dat bestaat niet echt natuurlijk, want je kan niet twee wielen aan de zijkant hebben en dan... Maar het bestaat. Te vallen. Maar. En zo zijn jullie dus daarin gerold. Precies. Ja, ja en, en, en maar wat is dan precies jullie rol? Nou, wat we doen is... we uh, gaan naar beurzen... we gaan naar patiëntenverenigingen... open dagen vaak... Ja. en dan uh, promoten we het staand vervoer... En dat doen we door uh, Segways mee te nemen... Ninebots en in het laatste geval ook de M-scooter. Dat is weer het nieuwste uh, lot aan onze boom. Uh, ja. En Dat is een apparaat waar je op kan zitten en staan. En dat gaat altijd over ons motto... Uh, uh, staan en gaan waar je wil. Maar, maar als er mensen zijn die dat zouden willen... en die zeggen ja, maar ik heb daar geen geld voor... Uh, ja. bemiddelen jullie dan ook... Precies, dankjewel. Dat is ook dat, dat wat we doen. We zijn eigenlijk. Oh. Um, ja. uh, we helpen mensen van begin tot eind met de aanvraag. Dus je gaat ja. naar de gemeente, je hebt een, een vraag en die ja die moet je in. Koppen door ja. formulieren in te vullen, ja. en dan word je vaak afgewezen. Nou, ja. Daar begeleiden wij mensen in. Mooi. We helpen ze met bezwaarschriften, ja. maar we helpen ze ook met keuzes te maken. Van, he, wat, wat, wat is voor jou het meest geschikt? geschikt? Ja, Precies. Ja. En dan uh, SB Speak uh, leveren we ook de apparaat af. Vandaag bijvoorbeeld ben ik in Drachten. Ja. En daar lever ik een ninebot af aan een meisje... wat uh, niet groter is dan 1,5 meter. Mm -hmm. en die heeft een, een, een, een aandoening waardoor ze niet heel veel groter zal worden. En die gaat dus binnenkort haar weg vervolgen op een naaibod. Die is speciaal voor haar verkleind. Ja, ja. Maar, maar nou hebben we het natuurlijk over de vacature. Want, want ja. hè, het bedrijf, dat, dat hebben we nu. Dat, of tenminste de stichting, de stichting die jullie ja. hebben opgericht. Daar snappen we nu van wat, wat, wat jullie doel is. Dat doet het. Maar nu zoeken jullie iemand die jullie gaat helpen. En waarmee gaat die persoon jullie helpen? In de ruimste vorm... Ja. helpen. Dus dat wat er tot nu toe gebeurt, en dat is heel veel, dat is administratie, dat is demonstraties geven, ja. dat is marketing, dat is... Uh, fondsenwerving sparen. geloof ik ook, hè? Fondsenwerving zijn heel ja. veel rijke. Ja. Dat allemaal, en sommige dingen moeten echt nog gewoon opgezet worden, dus bijvoorbeeld dat fondsenwerving, want we zijn... Ja. We hebben eigenlijk in die tien jaar nog nooit ergens een euro van ontvangen, omdat we en nooit echt naar gekeken hebben. Dat nee. Maar een beetje liefde werken aan papier. Dus het is, het is wel, wel fijn als doen. je iemand aan ja. kunt trekken. die op de hoogte is van alle PR in en outs. Precies. en uh, op het gebied ja. van communicatie. Nou, ik. Dat uh, het al gespeeld wordt, ja. Ja, mooie vacature. Heel dankbaar ook, denk ik. Want uh, ja, het is natuurlijk het allermooiste. Is, uh, als je het kind uh, mag opvoeden. Hè? Dus uh, dat je van meet af ja. aan erbij bent. En uh, Dat maakt het vrijwilligerswerk dan extra leuk, natuurlijk. Dus we gaan nu iedereen oproepen die uh, tijd over heeft... en graag een, uh, een, een leuk nieuw doel erbij heeft. En bent u goed thuis in administratie en PR-werkzaamheden... dan kunt u op de site van Vip Zandvoort kijken. Onder het kopje even kijken. Nou ben ik hem even kwijt. Onder uh, PR en communicatie. En daar ziet u deze vacature. En daar zou u Bob Besselink en zijn collega's heel erg blij mee maken... En uh, mensen kunnen jou rechtstreeks bellen, mailen en uh, dat staat allemaal op VIP antwoord. Bob, ik dank je heel hartelijk voor je bijdrage. Ik dank en je ook voor... Voor, de, voor de tijd. Ja. ja, nou heel graag gedaan. We wensen je ontzettend veel succes met jullie mooie stichting. Dank je wel. Oké, okay, veel geluk. <laughs> Oké okay dan. Dag Bob. Dag. Dag. een uh, chic na het onderwerp over de Independent Wheels. Was dat uh, chic? Ik zie nu ineens dat dit de 8 minuten versie is. Dat vind ik wel erg lang duur hoor. En bovendien die basloop is ook nog gejat. <laughs> We zouden er 3 in 1 van kunnen maken. Hè? Van drie liedjes die dezelfde basloop hebben. Dan kom je dus bij uh, Rappers Delight uit en bij dit van chic. En uh, dan kom je ook uit bij uh, Another One Bites The Dust van Queen. Die hebben allemaal dezelfde basloop. En nou Vraag ik mij dus in alle gemoeden af wie de eerste waren. Of Queen nou de eerste was. Of Rappers Delight. Of Chic. Weet het eigenlijk niet. Zou ik hem zeggen. Oké, okay, maar dit heet in ieder geval voor de Good, good Times. En uh, dat was voor de dansvloer. He, gezellig. Ja. En dit heet Stardust. Van de Handsome Poets. Woehoe. John Farr was dat. En, uh, dat is een liedje uit een uh, film. Die heet St. Elmo's Fire. Een film uit... Uh, halverwege in de jaren tachtig... over een, een, ja, een schoolklas... Zeg maar, van een, een school. En daarvan raakt er één invalide. En die jongen die gaat dan op een gegeven moment... in een rolstoel een tocht maken... van 40.000 kilometers zowat, rond de aarde. En daar gaat het hele verhaal een beetje over. St. Elmo's Fire... Het is ook een prachtig laf thema in instrumentaal werk. Misschien dat ik dat straks nog wel even draai. Maar eh, eerst het nieuws. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met dollyje dames. Ja, maar ja, het regio nieuws. Ja, Ja. Ja. Ja. Heeft, heeft u nou geen medeleider met mij? We gaan Het regio nieuws. Ja. Gelukkig is het maar twee uur per week dat ik met hem opgescheept zit. <lacht> Dames ja. ah, en heren, het je is niet meer dol. Moet je de datum niet even zeggen, Ruud? Ja, 12 februari. Dankjewel. Het, uh, dames ja. en heren, het zijn zeer spannende tijden voor alle blokkerwinkels. En wij hebben natuurlijk ook een blokkerwinkel in Zandvoort. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe zij daarin staan. Nou ja, hoewel ze niet in dienst zijn van de blokkerholding zal de reorganisatie ook bij hen best wel voelbaar zijn. Zo komt het nieuws van de gedwongen ontslagen hard aan... bij Kees Bruinzeel en zijn vrouw Joke. Bijna 16 jaar, zij de blokker in het centrum van Zandvoort. Uh, ja, het doet wel pijn, zegt Kees. Het is voor het eerst dat mensen gedwongen worden ontslagen. Heel vervelend. Maar het voordeel is dat zij een franchise-filiaal uh, uh, zijn... en dat zij zelf bepalen hoeveel mensen ze in dienst hebben en houden dus Zandvoorters in. Wij zullen er hier niet zoveel van gaan merken. Dan heb ik een boodschapje voor alle moeders met een kindje... die naar het kindervaldiscofeest willen gaan. In het Zandvoortse krantje staat dat dat... waar gaan heen? Het kinderval... Uh, kindercarnavaldiscofeest. Oh, nee, ik, nou, je zei kinderval... Uh, oh, zei ik dat? Ja. Oh, wat ik denk, erg. Ik denk, gaan die kinderen vallen? Ja, oh, wat ja. erg. Wat, ik laat het even weten. Wat stom. Maar... dat hoorde ik niet van mezelf, dat ik die nee. fout maakte. Okay. Nou, ja. nou ja, goed. Het is ook een heel lang woord, hè? Ja. ja. Zoveel adem heb ik niet eens om het in één keer uit te spreken. Het kindercarnaval discofeest. Leuk, dat, uh, wel, de... wel een leuk leuk trouwens. Ja, Scrabble, ja en ja, gallig. Kindercarnaval kinder, kinder, discofeest. Hey, voor Gallagje is het ook een leuke. Ja, Daar wel, komen ze nooit wel, achter. Het is wel een goede. Voordat je het weet hangen ze. Ja, precies. <laughs> maar goed, ik wou er wat over vertellen eigenlijk. Want in het Zandvoortskrantje is er een foutje in de berichtgeving geslopen. Daar staat namelijk dat het, omdat het voor Valentijn is... dat het op zaterdag 14 februari zou zijn. Maar dat is niet helemaal waar. Dat is een beetje fout. Het feest is op... Vrijdag 13 februari. De tijd was wel juist van 7 tot 9 uur. En alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom om mee te feesten. En het liefst in Valentijnskleertjes. Of carnavalskleertjes, mag ook. Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag heeft de VVD aan het college gevraagd om de Prinsessenweg in de Volksmond Busweg genoemd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 Volgens een woordvoerder van de gemeente zou regelgeving dan ook tegenhouden. Dat ook tegenhouden. De busbaan is in principe alleen open voor lijndienstbussen van Connection en voor bijzondere transporten. Dus de busbaan niet gaan gebruiken, mensen. Dat is dus strafbaar. Afgelopen nacht hebben onbekende daders rond 10 over 3 eruit ruit ingegooid bij een supermarkt aan de Blekersvaartweg. Er zijn daarna goederen weggenomen. De politie heeft in de omgeving gezocht naar mogelijke daders... en een onderzoek ingesteld. Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van woensdag op donderdag? En kunt u dit melden? Bel dan alstublieft met de politie via telefoonnummer 0900-8844. En belt u liever anoniem? Dat kan. Belt u dan met meldmisdaad anoniem via 0800-7000. Belt de daders zelf. Ja, ik ken hem, ik ken hem. Dan zijn er ook nog vier mensen geweest... die een diefstal hebben gepleegd in een restaurant aan de Zandvoortse Laan. Zij hebben een mobiele telefoon gestolen en geld. En dat werd pas ontdekt nadat die mensen weg waren... Het waren drie mannen en een vrouw. Ze waren allemaal ongeveer 25 jaar. Tussen de 1,70 en 1,85 lang. Dus weet u iets? Heeft u iets gehoord? Wordt u ook gevraagd contact op te nemen met de politie... als u kunt getuigen op 0900 8844. Tot zover houden we dan maar even het regionale nieuws, Ruud.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 De temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Dan morgen. Morgen neemt de zuidenwind verder in kracht toe. En dat heeft alles te maken met het naderbij komen van een storing. De wind gaat aan zee krachtig tot hard waaien. Windkracht 5 tot 7. En die stevige wind zorgt er wel voor dat we eindelijk de zon weer geregeld gaan zien schijnen. Het blijft droog en de temperatuur heeft er ook zin in, want die stijgt naar waarde van omstreeks de 10 graden. Tot zover het weerbericht voor vandaag en morgen. Got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 of a crime. En Dawn, oorspronkelijk heette het groepje gewoon Dawn, maar later vond die meneer Orlando zichzelf erg belangrijk. En toen uh, werd het Tony Orlando. Grote hits natuurlijk nog, three times, and tie a ribbon. En dit, Candida, Dit is Mark Knopfler. En die is even terug met zijn oude Dire Straits Sound. Het zou zo naast Zultus of Swing kunnen liggen. Het heet Barrel. was on another level when she got a book of medals. she was dead in her grave. After all, she gave. After all, she gave. And Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all, she gave. After all, she gave. It's all too late now. It's all too late now. It's too late, your devil is a soldier. It's too late, your devil is a soldier. Oké, okay, de trend is gezet. Gisteravond was het uh, Ladies Night, dames en heren... voor de première van de film Fifty Shades of Grey. En uh, vandaag, vanavond is dat in Zandvoort. Kun je niet meer heen hoor, het is al dik uitverkocht. Ik heb wel gehoord dat ze in sommige bioscopen... gisteravond bekleding hebben moeten vervangen. Ja, erotische film, hè? Oeh. Slecht voorgelicht wat hoor. Zei, wat zei je dan? Dat je heel slecht voorbelicht, voorgelicht bent. Hoezo? Nou, omdat al die stoeltjes, die waren uit voorzorg preventief al bekleed met plastic. Oh! Met plasgootje. De film Fifty Shades of Grey Waar iedereen het over heeft hè, Het ogenblik De hit, filmhit van het ogenblik Ellie Golding. En vanavond is het Ladies Night En Circus Zandvoort Kunt u niet meer heen trouwens Want het is uitverkocht heb ik begrepen Dus uh, dat gaat niet meer er zit wel goede muziek in die film trouwens. Dat, uh, dat nog wel even. Zelfs een nummer van Frank Sinatra zit erin. Ja. <coughs> Wat zei je? Ik zeg, behalve de goede muziek schijnen er nog wel meer goede dingen in te zitten. Ja, ik weet het niet. Ik kan ik ik, ik niet. Ik kan, ik kan me, hem niet zien. Ik kan me er weinig of niets bij voorstellen als ik eerlijk ben. Het is ook muziek uit diezelfde film. We brengen u maar even in de stemming. Als u er vanavond heen gaat, kom je een beetje in de stemming. Yeah. Dit soort muziek zit er dus ook onder andere in. Anna en Christian heet dit nummer. Komt dus uit die, uh, uit die film, he. Fifty Shades of Grey. Iedereen heeft het erover. Ik ben zo bang dat het een... Uh, daar hadden we het gisteren ook al over. Zo'n Amerikaanse film is een heleboel suggestie. Maar dat je ja, eigenlijk niet ziet waar het nou eigenlijk om gaat. Ja. Ik ben zo bang dat uh, heel veel mensen misschien toch op een verkeerd idee komen het over. Maar goed. Ik hoort dat me niet over hem. <laughs> Oké, okay, nou, wat zit er weer op? Ik had nog een plaat klaarstaan, maar uh, dat gaat al niet meer. Het is alweer bijna, uh, het is alweer bijna tijd. Hè. We zitten, het zit er alweer op. Nou, hallo, uh, heren, de microfoon staat open. En we komen dicht. Het was er eens aan kletsen, dat kan je nog allemaal niet. Um, Ja, het zit er weer op. Hé, hey, waar is Dolly nou? Is ze al naar de film? Is ze al de film Dolly? Die is al weg. Hardlopend het circus gegaan natuurlijk. <laughs> op de film. Ze heeft die stoelen gezien ze denkt ik ga naar de film vanaf. Ik heb wel. Ik heb veel plekken besproken. <laughs> Nee, ik doe wel. Voor mezelf, ja. Oh, lekker. Ja, heerlijk. Goed, nou. Oké. Ja. We gaan afsluiten voor vandaag. Ja, en wie neemt het straks van ons over? Na de nieuws reclame. Lekker die Oh, die, ja, Bartje. Ja, hij bent niet voor Bruineboom. Het matchbox. Hij bent niet voor Brunboom. Ja, ja, ja. Nou, we gaan eruit. Eh, dames en heren, dit was Zandvoort Lunch op de CFM Lunch op deze donderdag de 12 Morgen ben ik er weer. Dan ben ik zielig in mijn eentje. Oh, oh. Ah, maar daarna komt. ik. dat is niet waar, Omsla... Daarna kom ik. Ja. Het komt ja. okay. ah, Anselmo ook mee? Anselmo komt voor mij. Oh, kijk eens aan. Nou, eh, tot morgen dus. Eh, vrijdag de 13e. En morgen hebben we natuurlijk ook Zandvoort draai door met een heel vol programma. Ja, ja. Allemaal gezellige mensen. Ja. Dus tot morgen. En. Eh, tot, ha, morgen. tot morgen. Fijne dag nog. Ja.